4 uur. Dit is Radio 1 met Ger Jochems en Tessel Blok. Hulpagenten helpen de politie van de regen in de drup. En foto's verdachten steeds sneller op internet. Dat straks in de villa. Nu is het internationaal met Raymond Serre.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 Wat je nu uh, vaak ziet in dossiers is dat ze getuigen ondervragen... die dan uh, niks wil zeggen. Maar uh, als je dan niet documenteert dat je, hoe die man zich gedraagt... Uh, dat hij misschien in de toekomst wel iets zou willen zeggen... maar nu bijvoorbeeld niet durft, ja, dan gaat dat verloren. Dus als je dan over vijf jaar nog eens een keer onderzoek wil doen... naar een bepaalde zaak, dan weet je niet meer welke getuigen je moet hebben. Dus het is echt van belang dat je heel goed documenteert... welke getuigen wat wilden zeggen of juist niet... en welk gevoel je daar als politieagent bij hebt.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 De redacties van Spits en Metro gaan vanaf 1 augustus samen verder. Dat is volgens de hoofdredacteur van Brandwijk van Metro efficiënter. Ook kunnen de twee gratis kranten op die manier beter op elkaar worden afgestemd. De twee kranten blijven allebei bestaan. Van Brandwijk gaat de nieuwe combinatie leiden. De Spits gaat zich meer op sport en entertainment richten op een wat jongere doelgroep. Metro legt meer nadruk op nieuws en carrière.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 Viles op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat 2 kilometer bij Naarden. Op de A50, Ape, op de A1 moet ik zeggen, Apeldoor richting Hengelo. Daar staat een auto in brand. Daar staat er 4 kilometer tussen Afrit Lochem en het Reizen. De A50 Eindhoven-Oss is in beide richtingen dicht bij industrietijn rijdt. Dat komt door een gekantelde vrachtwagen. Richting Oss kan het verkeer al langs via de vluchtstrook. Richting Eindhoven kan het verkeer al langs via de parallelrijbaan. En op de A73 Maatsbracht richting Venlo er staat voor Tigria Tiglia 2 kilometer. Er ligt olie op de weg en daardoor is bij Klopend Tiglia de rechte rijstrook afgesloten. Na de ster gaat de villa verder blijft luisteren.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf nog bij u hier op Radio 1. Met ons juridisch panel Schuld en Boete vandaag. Daarvoor hier in de studio Marjan Husken. Hartelijk welkom Marjan, justitieverslaggever. En auteur van verschillende true crime boeken. Dit zal maar eens gezegd zijn. Marjelle van Essen is strafrechtadvocaat, ook welkom Marjelle. En Inke Zwarte ook strafrechtadvocaat. En laten we beginnen met wat er net in het nieuws zat. Het nieuws opende ermee. Uh, het blijkt dat veel politiedossiers van oude onopgeloste moordzaken niet compleet zijn... en dus eigenlijk niet te gebruiken zijn als zo'n onderzoek heropend wordt. Het OM is daar achtergekomen, tot grote schrik... en vindt dat al die uh, dossiers cold case proof gemaakt moeten worden. door ontbreekt van alles en nog wat aan. Nienke of Marjelle, ik eerst maar eens bij jullie beginnen. Heeft een van jullie daar wel eens mee te maken gehad. Dat een zaak heropend wordt en dat blijkt dat er een dossier ligt... waar je eigenlijk niks meer mee kan, waarvan alles uit ontbreekt. Inke? Ikzelf heb daar nog niet echt ervaring mee gehad. Nee, ik heb ook maar nog geen ook ervaring niet? met de cold case... maar wel met het uh, bijvoorbeeld dat een zaak lang stil heeft gelegen... men dan dat, dat dossier wil hervatten of die zaak wil hervatten. Dat er dan allerlei stukken weg zijn, beslissingen zijn genomen... ten aanzien van beslag... Uh, die niet met te herleiden zijn of die onjuist waren. En ja, het is soms echt een chaos. En ik spreek ook wel eens mensen bij het parket... en die geven gewoon te kennen, ja, er is te weinig manskracht... Uh, om al dat administratieve werk goed in orde te houden. Er raak ook wel eens dingen bij het NFI kwijt. En dat is heel lastig, want mm -hmm. als je later inderdaad een, een DNA-match hebt... Hè, want we hebben inmiddels toch zo'n groeiende databank... Ja, dan is het toch wel knap lastig om zo'n zo half dossier nog te heropenen... en nog een, een deurlijk proces te verwachten. Ja. Marian Heuske, wat ik me afvroeg toen we dat nieuws eh, op het ANP zagen... Um, onvoldoende stukken in die zaken die dan cold case-zaken eh, moeten gaan worden. Ik denk, ja, maar als die stukken er waren... dan waren die zaken geen cold case-zaken geworden. waren ze gewoon opgelost. Ja, ik, ik heb met verbijstering zitten luisteren. Want ik denk dan altijd van... je probeert je dossier zo compleet mogelijk te maken... want je wil bewijzen dat iemand een daad heeft gepleegd. Huh? Dus die dossiers moeten ook compleet zijn. Dus wat men nu precies hiermee denkt op te lossen... Nou, voor je, mij is het compleet raadsel. Het is ook ja. gek als je hoort wat er bijvoorbeeld dan niet in zit. Want er werd een voorbeeld gegeven in dat persbericht... dat er soms... Geen gegevens meer zijn van getuigen die toen de tijd gehoord zijn, maar die eigenlijk niks gezegd hebben. En dat er dan dus blijkbaar mag oh, dat hebben we toch nooit meer wat aan. En het dan maar gewoon, alsof het niet gebeurd is, daar niet in doen. Ik vond het opvallend toch wel. Ik heb een artikel gelezen daarover dat dan in Rotterdam blijkbaar daar een soort van modus in is gevonden om dat cold case proof te maken. En dat we uh... Uh, dat nu wordt gekeken of ze dat overal doen. Maar het lijkt mij dat dat de standaard moet zijn uh, voor het werken. In een of het cold case, case. dreigt te worden of niet. of niet. Ja, maar bovendien, verbalisanten moeten alles opschrijven. En dat gaat allemaal digitaal. We zitten niet meer met een uh, typemachine type voor de neus. Dus het is onbegrijpelijk dat men dan stelt... Ja, dat soort gegevens kunnen we niet meer achterhalen. Jawel, het staat in je computer. Je hoort als verbalisant aan het einde van de dag... alle informatie die tot je is gekomen, te digitaliseren... middels een zogenoemd procesverbaal bevindingen. Dus ik begrijp dat ook niet helemaal... Ja. Wat, iets anders gek is iets wat Tessel net ook zei. Uh, uh, over getuigenverklaringen van iemand... en die zei verder niks en dan hadden we verder niks aan. Uh, dat zit dan niet meer in dat dossier... zodat een regisseur na tien jaar eens kan denken... hij heeft toen niks gezegd of zei, maar misschien nou wel. Hè? Dat kan altijd gebeuren. Maar dat betekent dus dat dat eruit gehaald is. Dus daar hadden ze dan wel de tijd voor... om te denken van, <lacht> dat halen we er dan uit. Uh, uh, als je geen tijd hebt, dan laat je alles in die map zitten. Ja, maar je de, de politie zoekt natuurlijk wel uh -oh. heel veel uit. Maar de justitie... Uh, en stelt een dossier samen voor justitie. Maar ze stoppen niet alles wat ze uitgezocht hebben in dat dossier. Oh, ja, je hebt ja. Een onderzoeksdossier en een procesdossier. Ja. Wat ze in het dossier stoppen. En wat je ook vaak, heel, vaak in een dossier ziet staan. dat er een getuige is die bijvoorbeeld anoniem wil blijven. en dat er wel vervolgens diverse malen wordt gebeld met zo'n getuige. en dat als vervolgens een rechtbank zegt. nou die getuigen willen we toch gaan horen. Ja. blijkbaar hebben jullie telefoonnummer ergens maar op met dat telefoonnummer... dan blijkt dat helemaal nergens beschikbaar te zijn. Dat ja. zijn gewoon rare dingen ja. die er gebeuren. Ja, het is nou in, in komkommertijd zo'n bericht... waar het, uh, uh, het nieuws mee opent... en waar wij dan nu uh, jullie drieën even over laten losbarsten... dan denk je, dit, dit, dit is echt eigenlijk schandelijk. Er is veel, veel meer aan de hand... En dat ja. komt nou eventjes kort voorbij, maar dan gaat een wereld voor ons open, Marianne. Nou, het, het grappige is het andere nieuws vandaag over de BOA's, de bijzondere opsporingsambtenaren. Ja. Waar een rapport is van dat het dus eigenlijk niet goed werkt en de politie meer uh, werk kocht. Ik heb dat rapport zitten lezen en ik heb nog een beetje op het onderwerp gezocht. Maar dan zie je dus dat uh, opstelt he, in de... De, even denken hoe was die stad ook alweer dat was uh, Zalbommel. Daar kondigde hij dus met veel poeha een jaar geleden aan van bedrijfsleven we gaan alles heel snel doen winkeldiefstal het wordt snel opgelost met behulp van uh, de, de boha's hè zeg maar. ja een soort hulpagenten ja hulpagenten en vervolgens uh, nou dat gebeurt Zalbommel is, is een van de pilotplaatsen en wat blijkt Zalbommel heeft twee van die hulpagenten hulpagenten die zelfs nog niet eens over uh, handboeien beschikken. Hm. Wat voor bevoegdheden hebben ze om een beeld te krijgen van wat die luisjes kunnen? Uh, mogen. Ze mogen mensen aanhouden en ze mogen het proces verbaal opmaken. Ze mogen het alleen doen bijvoorbeeld bij kleine winkelstiefstallen. Dat wil zeggen tot een product van 1200 euro. Dat toevallig, uh, Mariel, heb ik trouwens gezien over die winkeldiefstallen. Maar er stond bij uh, dat mogen geen mensen zijn die... die in residieven zijn, die al eerder wikkeldiefstallen hebben gepleegd. Dus de agent moet eerst vragen aan die figuur heb, doe je dat voor de zoveelste keer, of is het de eerste keer? Oh ja, dan ben je voor mij. Dat ja, maar moet... dit is weer zo'n voorbeeld van een van de plannen van Teven opstelt, waarvan ik denk, oh, daar gaan we weer. Net zoals met die gevangenissen ook. Het zijn allemaal luchtballonnen. Het is niet goed doordacht. Het zijn plannen die dan vervolgens een uitvoer worden gelegd, waarvan iedereen maar loopt te juichen in het begin en uiteindelijk is het weer een fiasco. Hmm. Want in deze situatie ook met die boa's, het is niet alleen in de Inderdaad dat in geval van recidieven, maar ook he, als, als de situatie iets complexer is... als het bedrag iets hoger ligt dan, dan he, een kleine zaak of wat meerdere producten... dan moet er alsnog politie bij komen. Dus dan heb je dus een vermeerdering van werk. Want er heeft al waarschijnlijk al een beveiliger opgezeten. Want die heeft wellicht iemand bij de kraag gevat. Dan hm. komt er zo'n boa ingevlogen. Die gaat daarmee aan de slag. Die denkt na zoveel uur, oh ja, nee, nee, het voelde toch niet helemaal aan, aan de vereisten... waar ik dan mee aan de slag mag. En dan mag er nog een agent boven. Ja, dat ja. is toch vraag om... Uh, ja. Dan moet je dit dan, denk je, niet helemaal als mislukt beschouwen? Want het was bedoeld als een bezuinigingsmaatregel. En precies wat Marjan zei, om de middenstand te laten zien... dat uh, het duo effectief ook voor het bedrijfsleven uh, bezig is... om alles veiliger te maken. Wat gaat daar nu dan, denk je, mee gebeuren? Nou, ik denk dat je of die BOA's... Uh moet uitrusten met bredere bevoegdheden. Maar dat betekent ook dus een diepte-investering... in de opleiding, scholing. en wat meer allemaal. agenten dan Precies. eigenlijk. Dan ja. worden het ja. gewoon agenten. En ik denk dat het misschien een belangrijk ja. onderdeel is... Uh, dat je ook burgers... Uh, die, die kennen het, het fenomeen boa helemaal niet. Dus die krijgen, worden in de kraag gevat door iemand... waarvan ze denken, hey, dat is de politie helemaal niet. Nou. En die gaan nou, ja. daar tegen ageren. En ik denk dat dat misschien ook wel weer dan een escalerende werking heeft... waardoor zulke mensen het ook niet zelfstandig ja. kunnen maken. Ik vind het echt weer het complex maken van iets wat er al is... en veel simpeler is. Trek, leidt gewoon mensen op bij de politie. Ga niet zeggen, ja, we gaan bezuinigen... dus er gaat een deel bij de politie weg... Ja, om vervolgens wel. weer boas op te leiden ja. en die weer te plaatsen... Neem gewoon politie aan, leid ze goed op en zeg gewoon... oké, okay, de wat lager ja, opgeleide zit, politieagenten ja, houden zich zek bezig met winkeldiefstroom. Mariel Husker, jij hebt je verdiept in het onderwerp. Hè? Ja, en, maar is, is, het, is het nou niet zo dat het zo complex geworden is... en zo een, een beetje absurd dat iemand die recidieve gepleegd is... niet in zijn kraag gevaarlijk heeft? Komt het is, dat niet maar... ook door dat de Tweede Kamer een misschien van oorsprong een goed voorstel van Teven als stukken getrokken heeft? Nee, een... het, het, lif, het, het ligt verder. Het heeft ermee te maken dat we nationale politie hebben... en dat de burgemeesters hebben in hun eigen stad ook mensen nodig... om te handhaven. En dat wil je, uh, Teven en Opstelten niet betalen. Daarvoor willen ze gemeentelijke hulpagenten inzetten. Hmm. En daar wil men niet in investeren in kwaliteit... maar men, het moet wel gedaan worden. En daarvoor was dit een proef, proef bijvoorbeeld. Hmm. dus heeft het, is, het, het is wel een... toegegeven dat het niet zo Nee, Heeft maar ondertussen gaat, die ondertussen gaat hij wel door. Ja. Het stopt niet, want ze krijgen allemaal een mooi nieuw pakje nu. Zodat we ze kunnen herkennen. En weet je wat het allerergste is? Ze worden ingezet voor handhaving. En handhaving, dat betekent dus dat je gaat uh, surveilleren op evenementen. Nou... Of, uh, openbare een orde openbare orde, mm -hmm. of een bekeuring moet geven. Nou, als je in de praktijk daarnaar kijkt, dat zijn juist momenten dat de vlam in de pan kan slaan. Mensen worden boos op uh, als je een bekeuring krijgt. En bij evenementen, we hebben gezien bij Hoek van Holland, mm -hmm. hè, daar waren gekwalificeerde agenten. Als ze in zoiets de, pan, ja, dan, de vlam in de pan slaat. Ja, ja dat bedoel, dan weet ik het echt niet meer wat er gebeurt en hoe dat uit de hand loopt. Dus ik denk dat het is echt heel slecht plan is. De kamer wordt wakker, zou ik bijna zeggen. <totstuk> okay. Nou, dat ja. waren de twee nieuwtjes van vandaag. Ger. Ja, eh, laten we nou ook weer eigenlijk een beetje nieuwtje van vandaag. Een artikel in het uh, AD van vanmorgen... dat uh, steeds vaker foto's van verdachten... Uh, van winkel, bijvoorbeeld... of berovingen, dat dat op internet gezet wordt. Dat gebeurde al een tijd. Maar dat zijn allemaal criteria voor. Er zijn allemaal regels waar je aan moet voldoen. Dan mag je het een keer op internet zetten. Maar nu staat dat steeds sneller op internet. En nu was er in Vlaardingen een overval op een snackbar. Een vrouw werd voor de hoofd geslagen. Twee daders. En die, die vluchtte met de kas en de telefoons die ze gejat hadden. En vervolgens stonden ze anderhalf uur later stonden ze op internet. En daar is een heel gedoe over. Um, maar wat is het probleem hier eigenlijk mee, Nienke? Nou ja, het levert in ieder geval een forse inbreuk op privacy op. En daar uh, nou, zijn, zoals gezegd, uh, regels voor. Het moet subsidiair zijn. Oftewel, er moet geen andere manier zijn om hetzelfde doel te bereiken. En het moet proportioneel zijn. Het moet in, relatie, ja, in verhouding staan tot uh, de ernst van het misdrijf. En ik denk dat in zo'n korte tijd niet kan worden overzien of het op een andere manier ook verkrijgen kan worden... Zelf, of het behaald kan worden, hetzelfde doel. Bijvoorbeeld er is een telefoon meegenomen. Er kan heel makkelijk een telefoon op die telefoon gezet worden... en dan wordt achterhaald waar die telefoon bijvoorbeeld is. En ik denk dat in zo'n korte tijd... zo'n ingrijpende beslissing niet genomen kan worden. Als hm. ik hoor anderhalf uur, dat is heel erg. Ja. Marielle, wat ik je wel heel erg vreemd vond... is, uh, als het niet zo treurig was, dan moest je erom lachen... dan stond er een foto in de krant met een hele vage foto van een... Van een Figuur wellicht de dader, dat suggereert het artikel althans. En dan staat erbij een onderschriftje van de officier van justitie... was heel blij met het duidelijke beeld. Nou, als je die foto zag, het kon echt iedereen zijn met een mutje op, hoor. Ja. Jij kon het zijn met een mutje op. Ja, en dat is een beetje het vervelende aan, uh, aan, aan, aan de tijdperken... waarin iedereen eigenlijk overal filmpjes van maakt... en alles maar online kan zetten... wat er vervolgens ook weer heel lastig af te halen is. Hmm. Iets blijft eigenlijk niet, altijd he, wel op Google ja. hangen. Je kan het er niet zomaar afkrijgen. Het probleem is denk ik tweeërlei in, in strafzaam als mensen besluiten om dit zelf te doen. Eén, um, het kan zijn dat door het plaatsen van zo'n filmpje... Uh, zij zelf het onderzoek van de politie dwarsbomen. Het kan zijn dat iemand daar kennis heeft en dan vervolgens zegt... ja, maar dat heb ik op het filmpje op internet gezien. He, door zelf al dit soort acties te ondernemen, kan... een een slachtoffer, ook ervoor zorgen... dat straks die zaak niet goed is op te lossen. Even los van het feit dat een dader ook strafvermindering kan krijgen... omdat het zo wijd verspreid op internet mm -hmm, is tentoongesteld... en iemand ook echt last kan krijgen ja. van de maatschappij. Dat, dat is het eerste. En het tweede is dat, um, kijk, het is... Heel erg lastig om, hè, we hebben het nu over een filmpje van een overval... dan zou je kunnen denken, ja, ja maar daar zijn die daders toch op te zien. Maar je zou ook kunnen bedenken dat iemand denkt dat hij een dader herkent... een uur later op straat, daar een foto van maakt... dat dan op internet zet, als je dit al toestaat. En dan maak je, je als burger mogelijk schuldig aan lastig of smaad. Want stel dat achteraf blijkt dat die persoon ja. er helemaal niets mee had te maken... want het ligt niet altijd zo zwart-wit... ja, dan heb je toch als burger een probleem. Want je kan niet zo iemand door het slijk trekken... met zijn hele beeldenis zonder consequenties Nee, dus je hebt... Problemen. Je hebt het feit dat de mensen met alle moderne sociale media van nu... zelf dit doen uh, waar nu op heeft over wordt gemaakt dat het OM het doet. Er is natuurlijk wel een verschil. Het OM, Marjan... Zou, weet aan welke regels het zich te houden heeft. En in anderhalf uur tijd is het inderdaad wonderlijk... als je dan alle mogelijkheden al uitgeput hebt. Ja. Om op een, dus dat is een beetje gek. Maar ik bedoel, het OM <laughs> dat wat het OM mag... is Wat is, is, het OM zegt, is, is toch de waarheid. <laughs> maar de, de, de, de, het probleem voor het OM is net iets anders... dan voor ja. de gewone burger die met zijn telefoontje... allerlei trucs uithaalt en dingen op internet ja. plaatst. Ja, OM aan, aan, zou het een goede voorbeeld moeten geven. Ja, en aan de andere kant... Als als ze op zo'n manier wel een dader zouden kunnen, kunnen pakken... ja, waarom zouden ze het niet doen? Ja, hm. ja het OM moet het ook gewoon kunnen vinden. Ik alleen ja. inderdaad laat het dan aan het OM over, want die maakt daar een afweging in. Ja. Soms al onjuist, nou, dan, dan compenseert de rechter dat. Hè, in de strafmaat bijvoorbeeld. Maar ik vind niet dat de burgers dat zo moeten doen. Ik begrijp het wel, maar ik vind het niet ja. verstandig. Ja, maar als dat die doen. burgers doen dat omdat onze overheid... Met name op Stelten en TV, ook dat soort initiatieven hebben altijd gezegd: van burgers, helpen help ons. Ja. helpen ja. ons, boeven ja. vangen. Ja. Ja. Dus, dus ik zet jouw punt op. Jouw punt is: doe nou eerst de reguliere methodes. Eh, dan vermijd je ook al die nadelen die bijvoorbeeld Marielle net opnoemt. En andere die nadelen die er zijn. En ga als dat allemaal mislukt, ga dan eens een keer een foto op internet of een filmpje op internet zetten. Ja, Toch? want ik denk in ieder geval dat er een aantal dingen. Vrij snel ingezet kan worden, zoals zo'n telefoontap. Dat kan direct worden aangesloten. Er hoeft alleen maar uh, ja, een bevel te komen. Uh, en uh, daar is voor zich ook wel iets in te vinden. Nou, weet ik natuurlijk niet of dat in deze zaak het geval is geweest. Maar anderhalf uur vind ik wel erg snel. Okay. En, ja. uh, de consequenties zijn nog Maar groot, wat is jullie ervaring met het, met, het, met het, dit soort ontwikkelingen? Hè? Uh, jullie hebben allemaal bezwaren tegen. Procedurele, maar ook van, van inhoudelijke aard. En dat kan mensen beschadigen, et cetera, et cetera. Maar wat is nou de ervaring? Dit gaat toch eigenlijk gewoon door? Ja, dat gaat alleen maar verder natuurlijk. En op zich vindt die ontwikkeling ook niet verkeerd. Want als de politie een keus maakt om heel snel... na een ernstig delict beelden uh, tentoon uh, te stellen... Nou ja, dan zou dat de, de pakkans van de daden kunnen vergroten. Ja, dat is natuurlijk iets wat iedereen toejuicht. Alleen, het is altijd lastig met zulke nieuwe ontwikkelingen. Waar ligt de grens? Hè? Wat, wat zijn de regels? Je kan zeggen, ja, de regels zijn de privacy. Maar ja, dat is natuurlijk heel moeilijk om te zeggen. Het is een belangafweging mm -hmm. waarvan nu nog niet helder is... hoe die afweging moet worden gemaakt. En ik denk dat de overheid daar de burger in zou moeten sturen. Ja, maar nou, het gekke is, is dat er hele strenge regels voor zijn, maar door het toelaten van Anderhalf uur dat het dan al op het net mag. Betekent dat je, aan, dat je onmogelijk aan al die regels kan voldoen. Dus het is dan toch een soort verschuiven van de normen dan. Volgens mij weet bijna niemand wat dan precies de regels zijn. Ik denk dat mensen maar nee. wat doen. Dus een nee. beetje een. Ja, bedroeg, ja, ik eigenlijk. denk toch wel dat zo'n zaak, stel dat deze mensen van die foto worden aangehouden. Die komen toch voor een rechter. En die hebben toch ook jullie als uh, advocaat aan hun zijde. Hm. Dus ik neem aan dat dan de rechter toch wel gaat kijken: van hey, hadden jullie dit niet anders kunnen ja. doen? Op die manier moet je natuurlijk wel. Op die manier maar ga je proberen, natuurlijk op de je moet Je de Noord grenzen, wordt wel weer gesteld als vanzelf. Ja. Maar de rechter kan het laten meewegen in de strafmaat. Maar vervolgens uh, is er wel iemand uh, door al zijn vrienden herkend ergens op tv. En uh, moet daar wel uh, telkens weer een verhaal over als uitleggen. Als die vrijgesproken dan... zou worden, ja. zou dat heel vervelend ja. zijn. Maar als het echte dader is. Laten we naar. En weer zijn voorstel, we doen nooit anders ongeveer in dit jaar. Uh, ja, het houdt ons wel van bezig. Euh, <laughs> <te gaan. laughs> eh, op, op een prachtig mooi moment, namelijk vlak voor het zomerreces heeft ja. hij duidelijk gemaakt aan de Kamer uh, uh, uh, uh, uh, wat hij wil gaan doen... met de gefinancierde rechtbijstand, zijn bezuinigingsplannen. Dus net voordat ze op vakantie gingen heeft de Kamer daar in van vast kennis van uh, kunnen nemen. En het, hij gaat daar fix op bezuinigen. Hij vindt namelijk dat mensen eigenlijk veel te makkelijk procederen, naar de rechter lopen. Uh, bij het minste geringste, zegt hij eigenlijk. Dat moet je moeilijker maken. En dus gaan wij die gesubsidieerde rechtsbijstand... daar gaan wij slink in snijden. Want dan zullen de mensen zich nog wel eens drie keer op hun kop krabben... voordat ze dat, uh, voordat ze dat gaan doen, Nienke. Zit daar wat in? Daar zit wat in. Dus altijd goed om daar kritisch naar te blijven kijken. Zeker in tijden als deze, in de crisistijden. Dan moet er natuurlijk op alle gebieden moet er gekeken worden: goh, hoe kan het efficiënter, kan het beter? Uh, alleen het uh, pakket wat uh, meneer teven hier klaar heeft liggen of heeft voorgesteld, ja, daar vind ik toch wel een aantal uh, uh, voorstellen in die uh, Vergaand zijn, Zo vergaand dat ik denk dat dat uh, niet meer strookt met uh, wat wij belangrijk vinden. Namelijk dat iedereen recht heeft. Wat gaat, is het, uh, het gaat om een een twee proces. dingen. Hè? Ja. Een eerlijk proces. Bijstand van een goede advocaat die in staat is om uh, zijn kwaliteit te blijven handhaven. Door middel van ondersteunend personeel op kantoor. Door, uh, ja, om te kunnen onderhouden van cursussen. En daar... Ja, zijn hoofd mee op boven water kan blijven houden. Dat vind ik van belang. Mm. Want het gaat eigenlijk om twee dingen. De toegang, een grondrecht tot het recht dat iedereen zou moeten hebben. Precies, en dat, ja. dat moeten ze... Maar het gaat er ook om dat in deze plannen... de advocaten die die rechtsbijstand geven... daar nauwelijks meer zo voor betaald krijgen... dat ze die kwaliteit kunnen blijven leveren. Precies, dat is ja, de dat is, ja. En dat is met name het rechtsgebied waar ik werkzaam in ben. Want het wordt ook in de echtscheidingen zeggen ze... dat het überhaupt maar buiten de rechter moet blijven. Nou goed dat daar veel kritiek op is, kan ik me ook goed voorstellen... maar op het gebied van strafrecht uh, wordt de, de vergoeding in bewerkelijke zaken... zoals dat heet, dus de zaken die, strafzaken die groter zijn... wordt uh, bijna met een derde uh, in vergoedingen gekort. Nou, mag je essen? Wat essen? Uh, wat vind jij het meest essentiële van deze voorstellen? Nou, ik heb me in ieder geval bedacht dat ik nooit mijn VVD stem. Ik ben echt sinds teven daar ja. helemaal klaar mee. Ja. Ik ben echt alles wat me enigszins... Nou, daar daarnaar... zeg je alles. Ja. Ja. Nou, echt. Maar, um, ik, kijk, dit, dit plan... Uh, ik snap heel goed als er ges, uh, uh, dat het tijden van crisis zijn... en dat we uh, moeten gaan korten. Maar... Ja, als je zegt, van nou, het, het, het uurtarief wat we krijgen bij bewerkelijke zaken... dan hebben we er al 24 of 18 uur op zitten tegen 30 uur, eh, euro per uur. Laten we wel wezen, want dat vergeet iedereen. Dan hebben we dus, toch al, dus al tegen een tarief gewerkt... waarbij we al bijna niet kunnen rondkomen, er zelf op toe moeten leggen. En bij godsgratie, na die 24 uur krijgen we per uur 112 euro. Hm. En dat wil ik nu gaan korten naar 70. En dan denk ik, dat is geen bezuinigen meer. Dat is gewoon dusdanig erin hakken dat geen hond het meer wil, behalve de paar advocaten... die werkelijk niet anders kunnen. Ik doe uit principe ook prodeo zaken maar ik zal dan op, op een gegeven moment besluiten om dat gewoon niet meer te doen. Ik laat nee. me wel betalen door een paar rijke klanten. En daar, daar hou ik het bij, want ik ja. moet ook mijn personeel kunnen betalen. Um, dus daar, dat vind ik echt ridicuul. Uh, daarnaast is het zo dat wat Teve ook nog wil gaan doen... hij zegt, ja, um, tot een bepaald moment uh, krijg je dan wel gefinancierde rechtsbijstand in een strafzaak, als jij er dus zelf niet voor hebt gekozen... Mm -hmm. om vastgezet te worden, maar de overheid doet dat... terwijl we er ook met z'n allen over eens zijn... dat de rechter moet beslissen of jij schuldig bent of niet. Dus we moeten het er maar voor houden dat je nog onschuldig bent dan toch wilde hij al in een heel vroeg stadium... dat het inkomensafhankelijk wordt of jij rechtsbijstand krijgt. Oftewel, ik heb er niet om gevraagd om in de gevangenis gegooid te worden. Hm. We weten nog helemaal niet of ik schuldig ben. Maar ik mag vervolgens onderhand, terwijl ik in de baai zit... wel mijn huis executoriaal laten verkopen... omdat ik mijn advocaat moet betalen. Want voordat ik vast had werd gezet... had ja. ik een inkomen van pak een beet 1500 euro... Ja. wat ik nu niet meer heb, want ik zit vast. En dan om straks tot de conclusie te komen... ja, sorry mevrouw, u Precies. bent onschuldig. Ja. ja, uw huis is nu weg, u bent uw baan kwijt. Ja, <laughs> nou ja, nou goed. Ja, u bent, bent uh, vrij. Ja, u bent, uh, bent in ieder geval Marianne vrij. Maar dus, ik moet nog door de, door de Kamer heen. Uh, uh, ja, volgt dit soort dingen ook. Uh, denk jij dat de Kamer dat ze dit soort noties. zoals Marielle nu uh, op tafel gooit. Uh, zullen behandelen? Namelijk, uh, uh, er wordt wel meer beroep gedaan op rechtsbijstand. wat ook weer ontkend wordt in andere, uit andere bronnen. Maar goed, laten we ervan uitgaan dat het wel zo is. Maar dat komt ook door jullie zelf, door de overheid zelf. met al die maatregelen. Ja, ik volgens mij, de overheid heeft besloten. Crimineel geld, geld moet afgepakt worden van verdachten. En in allerlei soorten zaken. Ik heb gehoord dat in milieuzaken. ja, als je dan niet echt een straf kan geven. kan je in ieder geval alvast beslag laten leggen. Dan ja. weet je zeker dat iemand een boete kan ja. betalen. Mm -hmm. Dus je wakker rechtsbijstand, de vraag waarom uh, Maar je wakker. Je, wakker je aan. Op het ene ook meteen een aanwijzing dat, dat, dat, dat partijen daar een nummer van gaan maken. Dat ze zeggen, ja, laat de overheid, kijk eens naar je eigen. Ja, ik, ik mag het hopen. Maar uh, kijk, soms kwam er een goed hm. geluid uit de oppositie. Maar ik heb het idee dat de oppositie zich uh, toch... Uh, ja, zo Jullie kantoor heeft een uh, vette brief geschreven... Aan, uh, gericht aan de staatssecretaris, neem ik aan. Ik heb nou, het, het, het is een artikel... Ja, een artikel ja. wat, wat nog... Ja, door mijn nou, mevrouw Deel. Ja, wat nog ergens uh, uh, geplaatst gaat worden, hopelijk. Mm -hmm. Maar... Uh, uh, inderdaad, daar is zij, legt zij precies ook uit. Want heel veel mensen weten natuurlijk helemaal niet hoe het werkt. Zo de uh, denken, oh, de advocaten die zijn bang dat ze niet meer genoeg verdienen. Maar daar gaat het uitdrukkelijk niet om. Het gaat er echt om, om uh, uh, van 70 euro per uur moet je ook nog... je uh, cursussen kunnen blijven betalen, personeel blijven betalen. Daar gaat het om. En nog even inhakend op wat gezegd is: Het is natuurlijk ook de tendens van, uh, van het politieke klimaat nu geweest. We gaan harder schaffen, we gaan eerder optreden. Uh, meer daders uh, moeten we achter de tralies in te krijgen. Als je die tendens inzet... En de advocaten weg. <laughs> Precies. En vervolgens dan, we schuilen, schuilen oké, we dan we in de er gaat En, we en we dachten, misschien de brandstapel dat... maar weer in het leven roepen. Ja, en dan heel verbaren ja. Nou, oh, Er worden heel veel meer zaken. Ja, bedoel, dat, dat strookt totaal niet met elkaar. Ja. Denk je dat we de laatste 2,5 minuut... Marianne Husken, is dat tijd genoeg voor jou... om ons heel even kort uit te leggen... wat de zaak Churandi kwant is? Een drugsverdachte die in Jamaica is opgepakt... en ineens nu hier in Nederland in de gevangenis zit. Ja, en hij stond voor de rechter, twee, anderhalve week geleden. En hij zei, ik ben onschuldig en ik ben ontvoerd. En dan denk ik van, ontvoerd? Ja, meneer is inderdaad ontvoerd. Hij uh, is ingezetene van Curaçao. Hij was legaal op Jamaica, zat in een taxi. Uh, in die taxi met vrienden. De taxi werd aangehouden. De chauffeur bleek uh, wat wiet bij zich te hebben. Ze worden alle vier naar het politiebureau gebracht... In Jamaica, in, in, Jamaica. Niet, in, in de taxi. taxi. Nou, ja. dat is op zich niet een heel vreemd verschijnsel. Nee, maar goed, iedereen wordt vrijgelaten, behalve meneer Churandy. Uh, sure, Churandy kwam. En ja. uh, die uh, schakelt advocaten in. Advocaten uh, staan bij de rechter. En De rechter zegt ook onzin. Meneer moet vrijgesproken, vrijgelaten worden. Maar uh, dat uh, de politiecommissaris op dat land werkt kennelijk internationaal samen en heeft informatie, en zet meneer Churandy toch op het vliegtuig zonder paspoort. Naar, nou, terug naar Curaçao. Curaçao. En wat ligt op Curaçao? Een rechtshulpverzoek van Nederland. Dus hij gaat meteen in het vliegtuig weer door naar Nederland. Als hij in, dus in Jamaica hij, was gebleven en ze hadden hem niet het land uitgezet. Uh, heeft... dan had hij daar gewoon nog kunnen zitten. Want, want er hij zei: nou of er is geen uh, verdrag. Nee. En hij deed niks illegaals. En hier in Nederland ligt een drugsdossier. Daar komt zijn naam niet in voor, alleen allerlei bijnamen. En er wordt gesteld dat hij de persoon zou zijn die bij die bijnamen zou horen. Maar wat zit hier dan toch weer achter? Zie jij dit ook als ontvoering? Nou, ik vind wel dat Nederland treedt in, uh, toch in de soevereiniteit van hand en land. Ik bedoel, de minister van Veiligheidszaken in Jamaica moet zich ook opnieuw voor de rechten verantwoorden waarom hij dit überhaupt heeft gedaan. Oké, okay, vervolgens wanneer? Ja, absoluut. In Wanneer? oktober. In, In oktober. oktober. Oké. Dan hou je ons op de hoogte, hoop ik. Marianne Husker, dank je wel. En Marielle van ook bedankt. En graag, graag, gedaan. De -advocaat. graag gedaan. Morgen is Villa Vepiro. Er weer om half vier en zometeen nadat u de hoofdpunten van het nieuws heeft gehoord... kunt u zoals altijd luisteren naar het Radio 1-journaal. Vandaag gepresenteerd door Jeroen Wollaars. Goedemiddag. Jeroen. Hi. Ja, de wonderen die zijn de wereld nog niet uit. De paus die vloog zo'n beetje over de gay pride in Amsterdam... toen oh ja. hij zei dat de homo's niet gemarginaliseerd of veroordeeld mogen worden. Zo mild, zo ineens. Nou, wij vragen ons zo meteen in de uitzending af... Wat dat allemaal betekent... Wie gaat dat duiden? Dat gaat onder meer Andrea Vrede duiden. Okay. Dus blijven luisteren. En er is verwarring op Slans snelwegen. 80, 100, 130, 120. En als je als auto rijdt, dan, dan weet je het waarschijnlijk. Volgens Steven is het allemaal volledig duidelijk, zegt hij vandaag. En wij vragen ons af en onderzoeken of dat ook echt zo is. Hier onthouden wij ons van commentaar. Dankjewel. Ga zo meteen luisteren. Dit is Radio 1. Maar eerst nu het NOS Journaal met Raymond Serré. In de Verenigde Staten liggen duizenden werknemers van fastfoodketens McDonald's en Wendy's vandaag het werk neer. Ze eisen hogere lonen en het is de tweede keer dit jaar dat het personeel van hamburgerrestaurants het werk neerlegt. De Amerikaanse president Obama deed eerder een poging om het uurloon van 7,25 verhoogd te krijgen naar 9 dollar. Dat is tot op heden niet gelukt. Recherche-teams moeten voortaan de dossiers van onopgeloste zaken netjes achterlaten. Dat adviseert een werkgroep van het OM in Rotterdam en de politie aan de top van het openbaar ministerie. Op die manier is het voor cold case teams makkelijker om in de toekomst een zaak te heropenen. Nu ontbreken vaak delen van het dossier en soms is het ook niet duidelijk waar de zaak op is vastgelopen. Bij een reeks aanslagen in het zuiden en midden van Irak zijn zeker 60 doden gevallen. Verspreid over het land gingen 12 autobommen af en er zijn vele tientallen gewonden. De slachtoffers zijn vooral shiiten. Sinds april zijn door het geweld in Irak 3000 doden gevallen en in juli alleen al zeker 500. De soenitische minderheid vindt dat de shiitische meerderheid hen onderdrukt.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 de noordoostkant van het eiland. Of het dier nog kan worden gered is niet bekend. En dan het weer. In het westen vooral zon. landinwaarts ook wat stapelwolken, plaatselijk een bui. Het is 22 tot 25 graden. Morgen en woensdag af en toe een bui, maar ook zon. Vanaf donderdag is het droog, vrij zondag en dan wordt het weer tropisch warm. En de verkeersinformatie van de ANWB krijgt u van John Sahoka. Met een 4 tot A13 richting Rotterdam. Daar staat tussen Delft Zuid en knoopend Klein Polderplein, 4 kilometer. Bij het knoopend Klein Polderplein is één rijstrook afgesloten. En ook afgesloten is de A50 Eindhoven-Os. Daar is de weg in beide richtingen dicht bij Industrietrein rijdt. Dat komt door een gekantelde vrachtwagen. Richting Os kan het verkeer al langs via de vluchtstrook. En richting Eindhoven via de parallelrijbaan. Dat de A73 Maasbracht richting Venlo. Er staat 2 kilometer bij knopend Tiglia. Er ligt olie op de weg en daardoor is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 NOS Radio 1 Journaal. Jeroen Wollars. Goedemiddag en welkom bij het Radio 1 Journaal van maandag 29 juli. Het is de dag dat staatssecretaris Steven zegt... dat er helemaal geen verwarring is op de Nederlandse snelwegen. 80, 100, 130, weer 100, 120. Het is allemaal overzichtelijk, zegt hij, maar klopt dat ook? Wij onderzoeken het. We vragen ons ook af hoe lang KPN nog in Nederlandse handen blijft. En er is opvallend nieuws vanuit een vliegtuig van Brazilië naar Rome. Want in dat vliegtuig stond de paus journalisten te woord... en hij was opvallend mild over homoseksualiteit. Zo zei hij bijvoorbeeld, wie ben ik om homo's te veroordelen? En als ik dat zo zeg, dan is dat geen reden om je wenkbrauwen te fronsen... Maar als het de paus is, dan is alles anders. Pierre Valkering, priester in Amsterdam. Wat betekent deze uitspraak voor homoseksuelen in de kerk? Nou ja, u zegt het al. Uh, het is heel belangrijk als de paus dit soort dingen zegt. Want dat zijpelt natuurlijk door. Dus alles wat de paus zegt heeft een mondiaal effect. Dus uh, ik ben daar heel blij mee. Ik hoop dat het een, uh, een nieuwe sfeer rond dit thema met zich mee zal brengen. Had u het verwacht dat hij iets zou zeggen, zoiets? Nou, ik hield mijn hart vast, heerlijk gezegd. Want uh, ja, pausen zijn natuurlijk zeer orthodox uit de aard der zaak. En um, omstreeks zijn benoeming is er zo wat opgediept... Uh, uit zijn tijd in Buenos Aires als kardinaal. En daar was wel wat bij um, waarvan je dacht... Uh, dat, uh, hoe zit dat precies? Wat bijvoorbeeld over dit dossier? Um, over homoseksualiteit, het homohuwelijk. ja, daar dan toch. Uh, uh, over spreken. Um, in verband met, uh, met. met de duivel. He, dus zeg maar, dus dat, dat daar. Uh, zeg maar, een, een, een kwade geest achter zou zitten. Ja. En, uh, maar goed, dit ademt een totaal andere, een andere geest, een andere sfeer uit. Dus. Uh, het is. Uh, ja. Hij is heel losjes en heel, uh, ja, heel, heel... Uh, hij, hij steekte de draak zelfs mee, hè? Wat dan? Wat zei hij precies? Nou, dat ging uh, dus over de zogenaamde gay lobby, hè, waar zoveel om te doen was geweest. Uh, hij zei van, uh, nou, het, uh, het staat niet op de pasjes van het Vaticaan. Uh, dat dus hij suggereerde daar lid, eigenlijk daar van dat er. Uh, zou zijn. Hij suggereerde dat er ook in het Vaticaan veel, uh, veel homo's zijn. Nou, dus, dat, dus dat, daar werd hem naar gevraagd hè, hoe dat precies zat. Want onder Benedictus XVI hè, dus was daar een, een, een, een gerucht over. Dus dat daar een hele belangrijke gay lobby zou zijn. Met heel veel invloed, dit en dat. Nou, daar blijft in de woorden van Paus Franciscus heel weinig van over. Daar steekt hij zoals gezegd de draak mee. Hè, dus. Die bestaat niet echt. Krijg ik de indruk dat dat, dat dat zijn conclusie is? En betekent dit nou dat het voor homo's in de kerk, priesters of, of andere homoseksuele mensen die daar werken, dat het makkelijker wordt om ervoor uit te komen, denkt u? Nou, dus hij, uh, hij dat mogelijk wel. Uh, dus hij, uh, hij gaat in ieder geval niet met een grote boog omheen. En hij in zijn woorden in het vliegtuig impliceert hij ook, zegt hij, zegt hij met zoveel woorden, dat hij gewoon ook homoseksuele mensen kent. En hè, dus als zodanig en daarmee contact heeft en in gesprek blijkbaar is. Dus hij, hij is daar niet bang van en dat lijkt me een zeer goed bericht. Ja, waar, waar hoopt u op als u dit zo hoort? Um, ja, dat, dat, de kerk, dat er meer ontspannenheid komt rond dit thema. Uh, en dat, dat, dat homoseksuele mensen zich binnen de kerk meer gezien en meer welkom voelen. Hè? Dus dat er volle plek voor hen is. En uh, dat de kerk en het geloof eh, dus hen echt ondersteunt in een goede manier van leven die bij hen past. Oké, okay. nou dank u wel. Ja, Gerard Valkering was dat priester in Amsterdam. Als u nu in de auto op de snelweg zit, weet u dan precies hoe hard u mag? Of blijft u maar een beetje voorzichtig zo rond de 100 rijden? Onze verslaggever Mark Robin Visser die onderzoekt het. Hij is een eind naar het zuiden gereden vanuit Hilversum. En Mark Robin, hoe hard heb je gereden? Weet je dat nog? Ja. Uh, nou, ik rijd eigenlijk nooit te hard, want ik ben die boete zat. En ik heb, even denken, ik heb 100 gereden. Ik heb een stukje 120 gereden. Toen moest ik weer terug naar 100 en daarna kwam ik bij een file. En toen stond er 70 op de matrixborden. En zo ben ik dus met uh, toch verschillende snelheden... hier uh, langs de A12 bij uh, Blijswijk terechtgekomen, Jeroen. En in mijn hand heb ik een brief. Ik moet oppassen, ik die wegwaait, want er staat hier een windje... Uh, deze brief, dat, is, uh, even kijken, dat zijn de antwoorden van de minister van Veiligheid en Justitie... over boetes gesteld door Kamerlid Kooijman van de SP. En dat is wel even leuk, dan staat er vraag 5. Uh, klopt het, uh, deelt u de mening dat de invoering van 130 km per uur... voor onduidelijkheid heeft gezorgd? En dan zegt de minister... De opvatting deel ik niet, want zijn belangrijkste argument is... op de 130 zones worden niet meer boetes uitgeschreven dan op andere plekken. Ik weet niet of dat nou precies het juiste criterium is. Mijn gevoel als automobilist zegt dat ik extra op moet letten... en dat er veel meer momenten zijn waarop ik niet precies zeker weet... of ik wel de goede snelheid rijd. Nou is er voor mensen die twijfelen een filmpje gemaakt van Dorrijkswaterstaat? Luister even. Vanaf 1 september 2012 is de algemene maximumsnelheid op de snelwegen verhoogd. Van 120 naar 130 km per uur. Maar dit geldt niet overal. Het is daarom belangrijk om te weten waar u 130 mag rijden en waar niet. Ja, nou ja, goed, daar gaat het dus om. Waar wel en waar niet? Nou, ik, ik, ik sta hier niet voor niks langs de A12. Op dit moment mag je hier 100, omdat de spitsstrook open is. Uh, als de spitsstrook gesloten is tussen 6 uur s ochtends en 7 uur s'avonds... mag je 120. Daarna mag je 130, tenzij die spitsstrook weer open is. En wat is een spitsstrook nou eigenlijk? Daar wil ik het van, ook nog eventjes uh, over hebben. Jeroen, weet jij dat precies, wat een spitsstrook is? Ja, dat is dat ding waar je wel of niet over die uh, doorgetrokken lijn heen mag... Ja, ja, precies. En wanneer wel nou ja, en, schijnt... en wanneer niet? Ja, en dat schijnt juridisch bestaat een spitstrook helemaal niet. Heb ik me laten vertellen. Maar oh. dat gaan we vanavond allemaal, gaan we allemaal, gaan we allemaal uh, onderzoeken. En als mensen hun ei kwijt willen, we staan uh, langs de facetlaan in Blijswijk. Dus kom gezellig langs, zou ik zeggen. Dit is tot half zeven, het NOS Radio 1 Journaal. Wat hebben de vesting van Naarden, de praalgraven van Maarten Tromp en Piet Heijn... en de Kronenburgertoren in Nijmegen met elkaar te maken? Nou, Het zijn stuk voor stuk monumenten die het Rijk wil gaan verkopen. En dat zorgt voor nogal wat ophef. Deze hele, wijk, Rijk, deze hele week reist verslaggever Karen Alberts langs monumenten die te koop staan. En ze begint bij het ruïnekasteel in Zandpoort. Jullie hier is in 1996 een glazen dak ingelegd om uh, het inregenen tegen te gaan... en het verdere verval, met name van de kelder die hieronder zit. Want het is uh, een hele bijzondere kelder met een lame vloer die als het nat wordt, heel zacht en poreus wordt. En nu is hij knijterhard, omdat hij droog is. Kijk, dit kasteel Brederode is uiteindelijk op een heel strategische plek neergezet. Holland op zijn smalst. Iedereen moest hier langskomen. Uh... Dit dus is de poort van Zand, uh, ja, zandpoort. zandpoort ja. En, en je ja, moest hier langs. En om hier van zuid naar noord te gaan. Dit was de enige plek als je in Holland van noord naar zuid wilde waar je langs moest. De Brederodes waren wel zo rijk en machtig dat ze er wel van uitgingen dat ze nooit aangevallen zouden worden. Dus, maar uh... dat ging anders. <laughs> we maar dat... We een misrekening. Dat, dat zien we aan de ruïne <laughs> ja. inmiddels. Ja. Ja, uiteindelijk is het kasteel dus wel drie, drie keer uh, verwoest. Uh, ja. uh, vanaf uh, zeg maar zoveel. Uh, ja. uh, ja. uh, dat uh, is ja. duidelijk. Ik ben hier met twee liefhebbers. Met twee kenners ook. Piet Paré en Dimitri Arpad. Een jaar geleden toen werd bekend dat het Rijk een aantal monumenten zou afstoten. Waaronder deze ruïne. Uh, Piet Paré, het zou op de markt komen. De gemeente mocht als eerste gaan kopen. En als die niet wilde... Uh, provincie en als die niet wilde, een particulier. Wat dacht u toen u dat hoorde? Nou, we, we, al gauw was bekend dat zowel de provincie als de gemeente... er geen interesse in hadden, financieel, uh, dat niet zouden kunnen dragen. Want qua onderhoud zou het op zo'n ongeveer een ton per jaar komen? Ja, iets in die koers, uh, ja, dat klopt. En uh, ja, dus er moesten gekeken worden... hoe kunnen we dit in godsnaam dan openhouden? De subsidie werd ingetrokken, de zaak ging dicht. De, zaak kwam, de, de ruïne kwam in gevaar. En er is een gebruik, de gebruikersgroepen samen met een aantal verontrusten... andere verontrusten. De burgers hebben toen ter wapen van Brederode opgericht... en hebben een actieplan ontwikkeld om deze ruïne open te houden. Met succes. Een groep vrijwilligers onder de naam Heerlijkheid Brederode... houdt nu zonder subsidie de kasteelruïne open... en organiseert culturele activiteiten. Dimitri Arpad is de motor achter de stichting. Deze zaterdag is er een muziekfestival gaande. Verder biedt de kasteelruïne ruimte aan verjaardagspartijtjes... We hebben het verhalenfestival gehad. We hebben natuurlijk heel veel aandacht voor educatieve projecten. We hebben hier een middeleeuwse week gehad waar allemaal lagere scholen en middelbare scholen zich hebben ingeschreven. En met middeleeuwers eigenlijk hier het leven uit de middeleeuwen hebben herbeleefd met de Compagnie van Brederode. We hebben natuurlijk elke eerste zondag van de maand een koffieconcert. We hebben kunstenaars die hier exposeren. Theater zijn we nu mee bezig. Een, sorry, met lezingen. Ja, de kaarslichtlezingen natuurlijk. Die we op woensdagavonden willen gaan organiseren in de kerk of in die toren waar we net zijn geweest. Maar allemaal tijdelijk, totdat zich een koper meldt. Er gloort hoop voor de vrijwilligers... want een aantal monumentenorganisaties heeft zich verenigd in de NMO... en zich bij minister Blok gemeld. Ze willen alle 34 rijksmonumenten in één pakket opkopen... en zoveel mogelijk de lokale bevolking betrekken... bij het beheer en de exploitatie van het monument. Dus eigenlijk precies wat er nu rond de ruïne van Brederode gebeurt. Minister Blok is voor... NMO en minister zijn momenteel in onderhandeling over een totaalprijs... en de verdere voorwaarden voor het pakket van 34 monumenten. Wat vinden de heren daarvan? Ik hoop dat het allemaal gaat lukken, want uh, ik heb inmiddels ook uh, gehoord... waarom ze dat als één pakket doen. Je hebt natuurlijk uh, monumenten die je uh, rendabel zou kunnen exploiteren... maar ook nou, je hebt et cetera. Daar kun je natuurlijk economisch gezien niks mee. En door ze in één pakket te houden, kun je ze toch hè, als geheel wel... Uh, interessant maken. En dat ze dus in één hand blijven, daar ben ik nu heel blij mee. Dus uh, ja, ja. Ik, ik hoop dat het echt gaat lukken... dat Nationale Monumentenorganisatie. Ja, Piet, Piet, Piet Paré, bent u ook zo opgelucht? Ja, daar zijn we zeker opgelucht over. Omdat wij alle vertrouwen hebben in de ontwikkelingen... die, die er nu rond de NMO zijn... Dus actiecomité Te Wapen voor Rode kan worden opgeheven? Die wordt nog niet opgeheven. Wij hopen dat die in de toekomst opgeheven kan worden. Maar wij wachten nog in ieder geval 2000, uh, eind 2014 af. Uh, wij willen weten hoe de zaak zich uh, gaat, uh, gaat ontwikkelen. En dat zei Piet Paré van de actiegroep Te Wapen voor Brederood. Morgen is verslag even elkaar bij De Naald in Apeldoorn. Die staat ook te koop. Eerst verkeersinformatie bij de AWB, John Hoka. De A50, Eindhoven, als ze in beide richtingen dicht bij Industrietrein Ekkers rijdt, dat komt door een gekantelde vrachtwagen. Richting Os kan het verkeer al langs via de vluchtstrook en richting Eindhoven kan het verkeer al langs via de parallelrijbaan. Korte files op de A2 Maastricht naar Eindhoven, twee kilometer bij knopend Leenderheide. En op de A13 richting Rotterdam, daar staat Klein Kleinpolderplein 4 kilometer en daar is de rechterrijst op afgesloten. Het Mexicaanse telecombedrijf America Mobiel... heeft per direct de samenwerkingsovereenkomst met KPN opgezegd. Het telecombedrijf van de rijkste man ter wereld, Carlos Slim... dat probeert altijd meer en meer aandelen KPN in handen te krijgen. Nou hadden ze de afspraak dat Slim zich zou inhouden... met de aankoop van die aandelen. Maar die afspraak is dus opeens van tafel... en dat kan nogal wat gevolgen hebben. Jos Versteeg is analist bij Theodor Gielissen Bankiers. Goedemiddag. Goedemiddag. Was u verrast door deze aankondiging? Ja, ik was wel een beetje verrast. Dat is toch een gemene streek uh, in één keer. Het is echt een hak die ze zetten. Maar het is toch een beetje een papieren tijger. Want die afspraak die, uh, die kon ieder moment opgezegd worden door uh, uh, Amerikamoviel. Met twee maanden op zich termijn. Dus ja, als ze wilden, konden ze altijd al KPN overnemen. Ja. Want dat is dan kennelijk wat er nu gaat gebeuren, zeg ik. zegt u... als ik dat zo goed hoor, dat ze KPN gaan overnemen? Ja, dat gaat gebeuren. Alleen niet nu, denk ik. Afgelopen vrijdag uh, hebben ze nog een uh, conferentie gehouden met analisten. En daar hebben ze gezegd dat ze zich uh, aan hun eigen schuldennormen willen houden. En als je nou kijkt naar de, de schulden van, uh, van American Mobile... dan hebben ze 35 miljard dollar schuld. Dat is ongeveer 26 miljard uh, euro. En... Uh, Netto is dat 18 miljard. Dus als je de kerst ervan vanaf, het wordt een beetje technisch... maar het gaat erom dat ze nu netto 14 miljard schuld hebben. En KPN heeft bijna 10 miljard. Dus dat zou betekenen dat de schuld van uh, America Mobiel te veel toeneemt. En dan, uh, ja, dus de balans zou het misschien wel eventueel kunnen dragen, Maar ze krijgen gewoon te veel schuld. En daar wachten ze liever even mee. Ze zijn aan de voorzichtige kant. Laten we even terug naar het begin gaan om te voorkomen dat het zo technisch wordt. Wat is er nou aan de hand? Er, er was een overeenkomst die is opgezegd. Waarom? Nou, dat was waarschijnlijk voornamelijk om KPN te pleasen. KPN was een jaar geleden heel teleurgesteld dat Amerika Mobiel... voor een relatief klein bedrag, ze boden maar 30% op de aandelen... Uh, zeggenschap kregen over KPN. Dat komt als je 30% van de aandelen hebt... en uh, op de aandeelhoudersvergadering, nou, er komt hooguit de helft opdagen... dan heb je met 30% al uh, ja, bijna altijd beslissende invloed. En KPN uh, vond dat enigszins terecht uh, niet zo goed voor de 70% andere aandeelhouders. Dus je was er heel erg op tegen dat, K dat American Mobile... dat uh, ja, minderheidsbod deed op KPN. En hebben ze zich met hand en tand tegen verzet. En eerst afhankelijk uh, wilden ze e in Duitsland verkopen. Met het idee van, nou, als we dat dan verkopen... dan uh, wil American Mobile dat vast niet meer. Ja, precies, want... De indruk bestond een beetje, althans bij mij... dat de, de aangekondigde verkoop van, van E-Plus... dat dat met deze bruik te maken had. Maar u zegt dat is niet waar. Ja, dat heeft er wel mee te maken, denk ik hoor. Want het was vorige week tijdens de uh, conferentie uh, was al duidelijk dat de twee commissarissen van uh, America Mobiel niet voorgestemd hadden om de E-Plus te verkopen. Kijk, het ligt gevoelig, want uh, Telefonica is de grote concurrent van America Mobiel in Zuid-Amerika. Dat is de partij KPN... Waar, uh, waar KPN uh, de aandelen E-Plus aan verkocht heeft, hè? Ja, of gaan, aan wil gaan verkopen, aan wil gaan, die gaan verkopen. is helemaal nog niet zeker. En uh, ja, ik kan me voorstellen dat Amerika Mobiel daar toch niet echt blij mee is. Het is aan de andere kant ook niet helemaal zeker dat Amerika Mobiel zal tegenstemmen, hoor. Want ik begrijp eigenlijk al die commotie van uh, KPN over Amerika Mobiel niet zo heel erg... Uh, want dat bedrijf dat wil gewoon KPN overnemen. wil graag in KPN investeren. En ik zou het prettiger vinden als ze gewoon veel beter met ze konden samenwerken. Maar ja, de, de, de, de communicatie tussen die twee die verloopt heel stroef. Die is zakelijk. En uh, Hoe KPN kan dat... heeft van. Nou ja, KPN heeft van het begin af aan hebben ze toch uh, ja, heel gereserveerd uh, gereageerd op die mogelijke overname. Uh, iedereen had altijd het idee van dat uh, Elko Blok, dus de, de CEO van KPN, totaal niet kan opschieten met Carlos Slim. Maar het grappige is, van Carlos Slim die vindt eigenlijk dat de strategie van KPN helemaal goed is. Want die wil graag een gezond KPN hebben, financieel gezond en een bedrijf wat flink investeert. En elke blok doet precies wat Amerika Mobiel graag wil. Dus je zou zeggen, op basis van rationele uh, uh, ideeën... Dan, uh, ja, dan zal Carlos Slim gewoon helemaal achter KPN willen staan. En, uh, maar KPN heeft toch blijkbaar niet zo heel veel behoefte, denk ik... aan, uh, aan een overname door Amerika Mobiel. Die willen toch liever zelfstandig zijn. Maar het gaat wel gebeuren, zegt u. Is dat dan slecht nieuws voor KPN? Of voor mij als KPN-klant? Nee, ik denk dat het goed is. Ik denk dat uh, American Mobiel is een financieel krachtig bedrijf. Een groot bedrijf. En uh, heeft altijd, uh, zo zijn ze ook uitgebreid in Zuid-Amerika... Zuid altijd sterk geïnvesteerd in zijn dochters. En ik denk dat ze dat ook in Nederland gaan doen. En uh, ze hebben eerst dat kleine belang genomen. Ik denk dat het ook te maken heeft met... om een beetje zeg maar, vertrouwen te wekken in Nederland. Van, zie je ziet wel, wij zijn een aandeelhouder die op de lange termijn geldt. Dat het niet een bedrijf is. Maar zeg maar, dat het alleen maar gaat om overnemen, het bedrijf kaalplukken en dan weer verkopen. Open. Dat is absoluut niet het idee van American Mobile. En zijn ze dan, denk, zijn ze dan ja? geïnteresseerd alleen in KPN? KPN zonder E, of willen ze ook heel graag E, Plus erbij, zodat ze een, een ingang op de Duitse markt hebben en houden? Ik denk dat ze dat wel goed zouden vinden. Maar E-plus erbij, uh, ja, dat is op dit moment gewoon moeilijk voor KPN. KPN heeft eigenlijk toch geld nodig. Die kan daar een hoop geld voor krijgen voor de verkoop van e plus. En ze hebben veel geld nodig om te kunnen concurreren. Zometeen gaat uh, het van het weekend ook bekend. Ziggo wordt waarschijnlijk overgenomen door Liberty Global. Van UPC. Van UPC, ja. De is dus de moeder van UPC. Dus die, die worden zometeen ook weer een stuk sterker. Ja, en daar heb je toch voldoende geld nodig. Je moet stevig investeren. Er gaan echt grote bedragen in om. Er moet zometeen een glasvezelnetwerk worden aangelegd. Dus ik denk dat American Mobile ook wel ziet van, van dat KPN. Uh, ja, dat geld nodig heeft om al die investeringen te doen. Een teloorgang van een Nederlands bedrijf. Dat dan wel, maar wel een goede zaak als ik u zo hoor. Nou, ik, ik, ik, een teloorgang zou ik niet willen zeggen. Het is een, een, een duidelijke keuze van. Ja, kijk, een duidelijke keuze van, van, van, van KPN om te gaan doen waar ze goed in zijn. En dat is goed. En een Nederlands bedrijf, ja, het is nog maar 15% in handen van Nederlanders. De verre uit de meerderheid is in buitenlandse handel. al. En misschien binnenkort nog wel een ander bedrijf. Jos Versteeg, analist van Theodor Gielisse Bankiers. Dank u wel. Tot oh, yeah. uw dienst. Van half vijf tot half zeven. Het NOS Radio 1 journaal. Met Jeroen Wollars. skin and how it makes Roon 5 was dat, met een uh, hitje uit juli 2010, Misery. Ja, hier bij mij in de studio, Willemijn willen Willemijn, het is maandag. Normaal zie ik dan altijd wat vermoeide blikken om me heen. Maar dat viel mij vanmorgen eigenlijk nogal mee. En toen dacht ik, hoe kan dat nou? En toen dacht ik, ik heb zelf eigenlijk voor het eerst sinds tijden lekker geslapen. Het was niet zo'n plaknacht. Klopt dat? Nee, dat klopt. Het was, het was naar mijn idee ook geen plaknacht. Ik heb zelf ook als blok geslapen en ik merkte het vooral aan mijn zoontje. Want die was de afgelopen dagen echt heel vroeg wakker. Voor mij doen we vroeg dan. En vanochtend pas om negen uur. Ideaal. Geef mij meer van dat soort dagen. Heerlijk. Blijft ja. dat zo? Kunnen we een beetje bijslapen komende dagen? Ja, ik heb een, denk een nacht of drie in de verwachting... waarbij de temperaturen een beetje vergelijkbaar zijn met uh, afgelopen nacht. Nou waren de verschillen uh, op zich nog wel aardig. Want in Enschede bijvoorbeeld was het 12 graden vannacht de minimumtemperatuur. Toen het westen van het land nog steeds 18 graden op de thermometer stond. Dus ligt er misschien wel een beetje aan waar in het land uh, je bent. Maar gemiddeld voor de komende nacht heb ik zo'n 14 graden op de thermometer. Kijk. En dan overdag. Ja, dan overdag. Beter. Zeker, zeker. <laughs> ja. nou, we zitten nu even tussen twee hele warme periodes in. Vandaag temperaturen van zo rond de 2, 23 graden gemiddeld door het land. En ik denk dat voor morgen ook uh, ongeveer. Woensdag 22 graden en daarna bereikt weer een... Nieuwe warme, ik denk ook vochtige periode aan. Weliswaar een korte, maar de temperatuur schiet echt omhoog op donderdag. Dan al een paar plaatsen met 30 graden. En vrijdag 30 tot 34 graden lokaal. Dus uh, ja, kom maar op met dit. En dat betekent voor de nacht natuurlijk ook wel dat het weer warmer wordt. Ja, nou zeg je vochtig, betekent dat regen... of betekent dat hoge luchtvochtigheid, waardoor die warmte nog warmer voelt? Nou, als we die twee dingen even uit elkaar halen. Regen zit inderdaad ook in de verwachting. Voor morgen, later op de dag en in de avond... Maar die vochtigheid, die luchtvochtigheid, waardoor het zo plakkerig en uh, benauwd gaat aanvoelen. Dat verwacht ik pas vanaf woensdagavond. Misschien pas in de loop van de donderdag. Uh, dat, dan die, dat het dan echt zo, ja, misschien wel onaangenaam is weer voor een aantal mensen. En die warme periode, hoe lang houdt die aan? Weten we dat al? Ja, ik heb nu van donderdag tot met zaterdag in elk geval. Zondag lijkt het weer verdreven uh, te worden. Maar goed, we zitten op maandag, dus het is een beetje ver weg natuurlijk. Om dat nu al met zekerheid te zeggen, dus dat doe ik ook maar niet. <lacht> Willemijn, dankjewel. Hier. Zometeen na vijven, Paus Franciscus is trending topic op Twitter. Daar gaan we het over hebben. na ja, het journaal van vijf uur.